Wij beginnen de zogerles 130, pagina Ayenged 78. En wij beginnen nieuwe oot. Oot. Samig. Hei. De regel 6 van de zoger zelf. Dus hij vertelde ons wat. Zo'n so, vers bestaat, en daar staat het dat Hashem zal maken de nieuwe hemel, hemel en nieuwe aarde. En hij vertelde ons dat uh, uiteindelijk zal de hemel, dat is Zeeran dus dan uiteindelijk zal aan peen worden tot Ab als Ab zal optrekken en zal worden als Ab als uh, partzuv chokma van de um, Adam Kadmon en de Malchut zal wel na alle correcties worden als uh, Sag als Bina en dan is het voor uh, de absolute volmaaktheid zal zijn. En als we horen dat de zeerampieën zal worden geheel en al, al gogma, dan, de, dan zien we dat het schijnt, uh, van het eerste, op het eerste gezicht schijnt het een beetje vreemd te zijn. Want zeerampieën is toch uh, gesedin. Ja, hoe kan dan zeerampieën helemaal gogma worden? Terwijl we leren dat de Chokma komt van de Bina. Ja, want al die 6000 jaar kregen we dan Chokma, wak de Chokma, alleen van de Bina. Dus wat we on, uh, ontvangen van de Chokma gedurende 6000 jaar is de Chokma van de Bina. En niet de ware Chokma. En de ware gogma, waar bevindt zich de ware gogma? Aan de, aan de rechterlijn, right? en niet de linker, linkerlijn. Want wat we ontvangen zesduizend jaar, is de gogma van de linkerlijn. En niet van de rechterlijn, maar de ware gogma is eigenlijk, bevindt zich aan de rechterkant, ja of niet? Boven de geset. Dus dat is de ware gogma, is eigenlijk geset, eigenlijk maar op het niveau van gogma. Dus... Het is uh, in de rechterlijn. En niet in de linkerlijn. Dan weten we dat het zo is. Dat, en de malgoed uh, leunt aan de linkerkant. Daarom de malgoed zal ook worden als bina. En bina is ook aan de linkerkant. Dus alles klopt wel goed. Altijd probeer verbanden te leggen. Van binnen. Gewoon wat je weet. Wat je dat. Verbanden te leggen. Niet zomaar een vraag zelfs aan jezelf stellen, wat is dat? Maar probeer zelf eerst niet direct antwoord te willen hebben, ook als je alleen bent. Maar probeer op dat moment, als je niet weet en niet voelt dat je niet proberen met je hoofd allerlei logische, logische, logische, logische eh, gevolgen te trekken, cetera, Maar probeer op dat moment, als je iets niet begrijpt, probeer het geestelijke. Probeer eerst man op te brengen. Dus losjes, los jezelf maken van dat, van dat wat je wil, van wat je niet weet. Los jezelf helemaal los maken. Want anders maak je jezelf voor jezelf. Ga je voor je eigen uh, voeten hè, staan. Als het ware loop je. Ja, hoe zeg je dit? Voor je eigen voeten loop je. Dus je gaat dus, blokkeren jezelf. Uh, met jouw eigen verstand blokkeer je alles. Uh, gewoon opgaan als het ware. Laat het gewoon gaan. Je, je denkt eraan en dan zal het antwoord komen. Denk. Ik weet dat het werkt. Ik weet hoe dat werkt. En, uh, ik heb ervaringen dat het werkt. Daarom vertel ik het, niet de theorie. En als bij mij ook zoiets opkom, opkomt, ja, zoiets, dan heb ik dan een probleem. Vroeger was ik een doordringer. Wilde ik altijd direct weten. Ik wilde niet stoppen. Ik moest met mijn hoofd direct doorgaan, doorgaan. Totdat ik uh, het antwoord zou krijgen. Het is niet. Het is, natuurlijk heet het kick dat jij dat zelf heeft gedaan. Hè, dat jij dat zelf. Maar moet je gewoon losjes maken. Lostrekken is Dan als ik iets vergeet. Of zo denk ik dat ik niet vergeet. Maar het komt bij mij niet op. Dan laat ik het los. Maar hoe los? Niet zomaar los. Ah oh, oké, okay. ik heb het vergeten. Ik weet het niet. Je moet het gefixeren. fixeren. echt, echt Kort. Knijpen dat probleem. Of dat wat je niet weet. Aanknijpen. Naar binnen. Naar binnen. Als het ware. Vraag. Diepe vraag naar binnen doen. En loslaten. Dan heb je al een klie. Voor deze vraag. De vraag is de klie. En laat je los. Laat het los. Want. Wat ga je dan daarmee doen? Daarmee ga je boven het verstand. Jij hebt al een klieg gemaakt door diep, be, diep te laten penetreren jouw vraag, diep in jezelf. Daar heb je al nu tekort gecreëerd. Jij hebt nu zelf, of kwam het van boven dat tekort, jij hebt het nu naar binnen gehaald. Jij hebt nu uh, ingekerfd als het ware in jezelf en nu laat je het los. Wat doe je daarmee? jij doet als het ware, jij, als je dat loslaat, je zegt als het ware tegen het oorjaar, tegen het licht, daarmee. Kijk, okay, ik heb daar een probleem of ik heb daar een vraag. Nu, als je belieft, le, le, le, moet je dat voor mij, moet je mij helpen. Duidelijk. En als je zelf probeert te doen, dan laat men jou zien dat, dat niet, dat jij zal komen tot de, de gevolgen die jij zo willen. Uh, als het ware jezelf bevredigen door het antwoord dat jij zo zoekt. En dat is iets wat je moet leren vertrouwen daarop. En dan zal het geweldig zijn. Eén keer doe je dat, al volgende keer doe je dat. En dan weet je dat het, je wordt verhoord. Dat is gewoon oefenen. Alles wat we doen is, is praktisch. Alles wat we leren is absoluut praktisch. Alles wat we leren heeft alleen zin als wij, wat we leren ook... Toepassen. Eigenlijk erg goed onthouden dat het. Anders heeft het, alleen dat heeft zin, dat we dat overdag, elke dag toepassen. In elke grijze dag, mooie dag, doet u goed aan, Maar dat we dat toepassen. Wat wil je? De regel 6 van de zorgers zelf. De tekst van de zorgers zelf. Dat woord, dat vijfde woord voor het einde van de regel, de tweede re letter is het en niet hei. Dus doortrekkend het hei wordt het ja dat vijfde woord voor het einde van de regel zes en dan de tweede letter he gewoon doortrekken Maak er van de letter het kikasher hashamay machadashim, dat is dat woord waar het achadasha asher ani zeven osse umdim Lifanay <inaudible> Wigomer. Punt. 6. De referentie, nee, de, ne, de oot samen hey. 65. En als je hoort 65, dan is het de naam Adni. Gewoon verbind dingen dingen dat jij het goed. Zo leert stap voor stap dat zal je helpen later. Je yes, zal het zien. Hoe dat zal je helpen. En Adni, dan weet je dat dit mal goed is in haar grote toestand, et cetera. zal je dat zien. We actief en daarover is, is geschreven in de Torah, in de profeten. Isaiah. Isaiah had geschreven Isaiah, zeggen we. Uh, in 66 heeft hij geschreven ki in zes in het per 66 en het hoofdstuk um, zes en zestig kik kikashera shama ima chadashim want zoals so die nieuwe heimel nieuwe heimel, maar heimel is meer fout. Wij gaan en en het land een nieuwe land. Asherani, die ik, ik is Ashem, die ik zeven osse, die ik du, staat het, in de tegenwoordige tijd. Om die m'lefana'i staan voor mij, voor mijn gezicht. Wegomer, enzovoort. So Zo so staat het in de Isha'iau, in de Isa'i. Dat wanneer de nieuwe hemel en de aarde die ik doe, die ik doe of die ik maak, staan voor mij enzovoort. Punt 7 na de punt. Ict lohtiv ella osse de abit tadir. Niet in on de volgende pagina. Tet ain tet. 9 en de eerste regel van de zanger bovenaan. de vrazinte oraita. Va alda ktiv va assim beficha. Uva celi yaday, kaseticha. twee li netoa shamaim, vlisot Voordat wij verder gaan, even een kleine herinnering of een nieuwe. Misschien heb je dat niet, weet dat niet. Het woord, eh, hadash, dus wat geschreven staat als nieuwe. Ja, dus het dalet in shin. Het woord hadash, ja, dus nieuwe. We we seen here at the word Nive, Hadashim, um, but Hadash is Nive. Het, Dalet, and Shin is Nive, and heeft dezelfde het the word heeft dezelfde, the same stam als het the word that's from self Vernieuwing, ja? Vernieuwing is dezelfde stap. Dan, wat zegt hij dan? Wij we, we, we staan op de voorpagina 1, voorpagina 78 de regel 7, na de punt. En hij zegt er zegt, a city ik heb gedaan, is niet geschreven. Dus in, dit, in dat vers van Isaiah, Isaiah, staat geschreven dat die nieuwe, welke nieuwe uh, hemel en aarde, uh, in de nieuwe aarde die ik maak, of ik doe. Staat dit in tegenwoordige tijd? Zie dat de eerste, de eerste, het eerste woord van de regel 7? Staat het Ose. Ose betekent <coughs> ik doe. Dus tegenwoordige, tegen, in de, tegenwoordige tijd. Osse betekent ik doe. En vaak is het als je kijkt naar een werkwoord en je ziet op de tweede plaats, zie je de letter wav, het is vaak een teken dat het een tegenwoordige tijd is. Ja? Dus ose. Dus zegt hij dat... Zegt hij dat nu, A City locatief, het is niet geschreven, ik heb gedaan, of ik heb gemaakt, die nieuwe hemelen, of nieuw, in de nieuwe aarde, maar die ik maak. Ela, ose maar het is geschreven, ose zie je dat, A city, betekent, ik heb gemaakt, of, dus is een verleden tijd. De eerste, persoon, de eerste persoon verleden tijd. Ik heb gemaakt. is niet geschreven. Maar het is geschreven. Oce. Die ik maak. De habitatier. Dat is zegt ons. Want hij maakt die permanent. Me inon. Dus die maakt die nieuwe hemelen. En de nieuwe aarde. De schepper maakt. Permanent in inun. de eerste regel, de, de volgende pagina, Gedouchen. let op, van die vernieuwingen verrazin, doorreiten en de geheimen van de Torah, dus wat die grote eh, rechtvaardigen die al aan de tweede stadium, aan de tweede fase van de correctie werken, dus niet de correctie, maar al na de, na de correctie, van wat Adam heeft uh, veroorzaakt, uh, de zonde en ook dat de Adam, Adam was ook, had nog niet die die, die traptreden gekend zoals die hoge uh, volmaakte rechtvaardigen, kunnen dat uh, bereiken tot de Atik, Jomin. Dat zijn de gedouchen van hetzelfde woord als uh, vernieuwing. Dus dat is wat hij zegt, dat de Habit, dat Hashem maakt altijd uh, wel, uh, die welke nieuwe hemel en nieuwe aarde maakt, wordt permanent gemaakt van die vernieuwingen. En de geheimen van het Torah, dus die geheimen van het Torah, die men, die zij eh, onthullen. waar daar actief en daarover geschre is geschreven. Uh, en dat is ook in, in Isaias, op een andere plaats, 51. We asin dwaraai bevigen en ik zal mijn woorden leggen in je mond. Dan bedoeld wordt, bedoeld wordt de mond van die volmaakte rechtvaardige. O, wat zel je is het, hier. En hier is het nog iets bijzonder belangrijks, waar de zoger gaat op in, straks. O, wat zel staat het in hetzelfde vers, staat En in de schaduw, in de schaduw van mijn handen, onder de schaduw van mijn handen zal ik jou bedekken. Ja, met de schaduw van mijn handen zal ik je bedekken. Of eigenlijk keseticha betekent, ik heb jou al bedekt. Ik heb jou bedekt. Tweede regel, twee. Lintoa shamaim vlisot aris. Om de lintoa betekent planten. Om planten, o lentoa shamaim, om de hemel te planten, in te planten, of te planten. We soda arets en om de aarde te stichten. Twee dingen, Shamaim, dat is dus zeer en pien en arets Aretz is de mal goed. Punt, Ha Shamaim lochtief, Ela Shamaim. Ha hij, dus Ha Shamaim, dus de hemel, dus met het Be, met het artikel, met het li uh, bepalend lidwoord. is niet geschreven, dit vers, maar het is geschreven Ela zonder, zonder het bepalend lidwoord. Hey, kijk nou hoe geweldig belangrijk het is om de versen grondig te bekijken. Hoef je niet veel te weten van het Hebreeuws, Alleen wat wij leren, de, de taal van de zoger etc. Kijk nou hoe nauwkeurig ...gaat men te werk met de Torah... ...wat van boven gegeven is. Het is aan Boven Moshe was het. Dat is gegeven van... ...van Abu Yima, gegeven de Torah... ...aan de mensheid. En Moshe moest het alleen opschrijven. En... Uh, ...dat... Hoe, ...hoe men... ...omgaat met elke... ...elk detail. Op één plaats staat het wel met een He... ...Hashamayim, de hemel. Maar hier staat het, hier in dit vers... De de, in de, de werk van His, Isaiah. In Isaiah 66, daar stond het met de hei, met de hemel. En hier staat het, in 151, staat het gewoon hemel. Zie dat? Lentoa varum waarom niet ha shamaim waarom niet de hemel? Maar staat het zonder bepaald lidwoord uh, hei. En dat zijn fijne dingen, dat is het geestelijke. eindelijk probeer goed piet-peuterig te zijn in wat je leert. Uh, de, wat wij leren, de zoger, al andere onderdelen wat wij leren. Dat zal je zeer fijn, diep scherpen, jou. Niet alleen jouw hoofd, maar alles in jou zal scherpen. Jij zal een heel andere realiteit zien voor jezelf. En heel andere dingen smaken die anders vooral niet te smaken. En dat is. Uh, we gaan terug naar de vorige pagina. Want. Kijk, waarom al die geheimen zijn er? Waarom zien we dat er zoveel geheimen zijn? En die geheimen kan men gewoon in de gewone Torah, als het ware, niet vinden. Ja, of niet? Men kan niet vinden, zij leren, men leert de Torah, ja, zowat, Men leert Torah op een verschillende manieren, en maar bestaat, bestaat ook de Torah van de, waar de geheimen zijn. Dat is wat wij leren. De geheime Torah, dat is wat wij leren. En, uh, waarom was het niet, waarom is het zo gegeven, de Torah, als het ware gegeven in zo'n bedekte in bedekte vorm. Het ja? antwoord is, het antwoord zit eigenlijk in de Torah zelf. De Torah die wij hebben nu, ja? dus die aan de mensheid gegeven was, die, dus de stenen tafelen, ja, dus die tien geboden die wij hebben, en de rest, de vijf boeken van Moshe, van oké. Okay? Wat is dat voor Torah? Iedereen heeft gelezen de Torah, ja yeah of niet? Wat is dat in de Torah? Dat eerst Moshe ging de berg op en die ontving de stenen tafelen. En natuurlijk, samen met de stenen tafelen ontving je natuurlijk de hele Torah. Wat gebeurde dan met die stenen tafelen, die eerste stenen tafelen? Die heeft die die gebroken, die liet hij vallen. Ja of niet? En ja. de tweede keer ontving die andere, moest die andere maken. En daar staat het dat die zijn net, die zijn als die andere, als. Als is niet dezelfde. Dat is Kmo betekent, zoals so die andere, maar zo, so het is wel, late wel op elkaar, maar dat is een hele andere presentatie van de Torah. Want eerst had Moshe ontvangen de Torah van de wereld absoluut. Dat is wat wij leren, eigenlijk. Dezelfde Torah zoals so so Moshe wat wij hebben, de Bijbel, ja, wat wij noemen dat de vijf boeken van Moshe. Maar dat was gepresenteerd op de manier van de straling van de absolute. Maar op een of andere manier waren, was het volk niet rijp om dat te ontvangen. Ja? Eigenlijk. Hoe? is niet zo vooral uh, relevant, maar, dan, maar dat, was de, dat waren de steene tafelen van de Atsilut. Oftewel to de Torah van de Atsilut. Maar de tweede keer, ja, hij nam in ontvangst, Moshe, toen hij de tweede keer ging 40 dagen de berg op, nam hij de, na, de steenetafeles zoals wij die, uh, zoals de inhoud waarvan wij weten dat we hebben nieuw. De stenen tafelen hebben we niet. De stenen tafelen zelf hebben we niet, want die, die waren verborgen in de. Ja, in de ark toen hij eerst in de in die ark was maar daarna niemand weet waar het is hij zijn zo zo is het alles is geheim natuurlijk maar de tweede steenentafelen die dat is dan die zijn van de wereld Yitsira dus je ziet het verschil tussen atzilut de steenentafelen van de atzilut en de steenentafelen van de yitsira en daarom is het zo uh, is het de verborgenheid daarom moeten wij uh, op ons is opgelegd om door de jetzera door de torah van de jetzera doorheen doorheen komen in, en te de, de komen tot de uh, stenen of de torah van de atzid okay? even tussendoor dat, dat wij begrepen hoe dat zit de regel, de linkerkolom, de regel 11. Wat samig heen, 65. Wij dacht dief, we goelen. En daarover is geschreven, we goelen enzovoort. Dubbele punt. Wij ze, 12. Kiha ha-asher ha-shamayim da Ani osse omgim le-fanai v-e-chule. Elf, nadai de bela Valze katuf en nu een citat komt. twaalf. Ki ašer ha asher ha-shamayim ha-chadashim vant vaniya de ni ve heimel en mirfaut. va arde aretz ha-chadasha en de ni arde asher dertin ani osse di ik mag. See that in grote letters. Osse di ik mag. Om lefanae stand stan formai. Punt double and so forth. Punt Dertin nader punt Asiti tief, Lohatuf Fertin Ella osse Lashon Hove Mishum Sheose Tamide Fiftin Shamai Baaritz Hadashim. Mieilu Achidushim. We asodot zestin. Shellah Torah. Veertien. Nadde punt. Asiti Ik heb gemaakt. Is niet geschreven. Zegt de zoger. Veertien. Maar het is geschreven. osse, Ik maak. En dan zegt hij. hove de uiting, de, dus de, in het heden, in de tegenwoordige tijd. Nishum omdat, Showa setamit omdat hij, Hashem, maakt altijd, vijftien, Shamaim va'aretz chadashim, altijd maakt hij He, nieuwe hemel en aarde. Let op mei loahti duurim van die nieuwe heiden, van die nieuwe ontdekkingen. We gaan zorgdod. Vechtora en de geheimen van de Torah. in elke generatie. daar komen mensen, ja, de grote uh, rechtvaardigen. Vooral in de generatie van de Rabbi Shimon Bar Yochai. Was een speciale generatie van deze. Er was geen generatie zoals deze generatie van de auteurs van de zorg. het hele, de hele, de hele are, uh, land was vol van wijsheid. Zo so is het. Hoe komt het? Wij We weten het niet. We hebben het is op, in, niet, alleen door die, niet alleen door die rechtvaardigen, speciale rechtvaardigen, zoals Rabbi Shimon en ook anderen, er waren grote die, in die generatie. Maar juist hun komst is het resultaat, niet dat zij bepalen dat niet op, maar dat hun komst is ook het resultaat van een bepaalde houding, bepaalde geestelijke nabijheid van de uh, zeer enpinnenkoor. Dus de schina, de goddelijke aanwezigheid was in die generatie bijzonder actief, in een bijzondere Stadium, bijzonder stadium, stand, et cetera. Dus dat zegt hij dan door die nieuwe dingen, nieuwe ontdekkingen in de Torah en de geheimen van de Torah. Daardoor worden de nieuwe hemelen, nieuwe hemel en nieuwe aarde wordt gemaakt. Dat is een permanente, perpetual, zeg ik dat... Ja, uh, permanente vernieuwing, please, per, perpetuum mobile. States, dat is het perpetuum mobile, dat steeds vernieuwd worden, in het leven. Want well, dat is leven, dat is niet anders. Dat is it, waar het it, it over gaat. En wordt steeds vernieuwd door, kijk, elk woord zoals we hebben geleerd, dat ontdekt wordt in het Torah, wordt uh, omhoog gebracht, ja, naar Atik, dat soort nou, dat is dan weer nieuwe hemelen daardoor gemaakt he, he, he worden. We hebben geleerd he dat uh, rakia, da, elke woord maakt een nieuwe rakia, nieuwe uitspansel. En uitspansel is ook te maken met hemelen. Waar ze katoen zesti, wa sim ficha ibuficha zeifendi, uva celia ja, daikisiticha. Shamayim, Kijk, en dat is wat wij doen met de zogeren als we leren. Eigenlijk, in die generatie was een geweldige, uh, buitengewoon uh, geweldige onthullingen, wat aan die generatie gegeven waren, van Rabbi Shimon, Bar Yochai. Zijn ziel was van zo'n niveau en dat het leven van hem, etc. Dat als we leren dat, dan eigenlijk halen we als het ware ook naar ons toe en gaan we in deze generatie nieuw in onze omwenteling van onze ziel, zo gaan we die ook die op ons niveau, op ons niveau, op onze manier gaan we ook meedraaien in deze vernieuwing van de hemel en de aarde. De, niet dat wij zelf misschien als voorlopers uh, zijn of als locomotief lopen, maar wij sluiten ons aan aan die Rabbi aan zijn ziel, wat hij ons nu doet, de Torah van de Absolute, en, en wij sluiten ons eraan. Maar dan participeren wij ook aan die vernieuwing van de hemel en aarde. En ook als ook wij ontvangen daaruit de alle zegeningen, et cetera. Wij ze gaat En daarover is geschre geschreven, ook bij de, ook weer die bij ishayahu bij Isaías. Maar dan Isaiah niet 66, maar Isaiah. Uh, 51. Daar staat geschreven. Wasim, dat hebben we al geleerd. En ik zal mijn woorden plaatsen. Uh, in jou, in je mond. O wat En 17. In de schaduw van mijn handen. Gesiticha, heb ik jou bedekt? Interessant is dat het in, hier is het in de verleden tijd. Ik heb jou ik heb jou bedekt. Lintoa shamayim, om de hemel uit te spreiden, of planten ook uit te spreiden, nou, planten. Welisot, haare, welisot, arets en om de aarde of land te stichten. En 18. En hier zien we wat hij ons vertelt. Hashamaim, lochtiv, ella elashamaim. Let op. In dat vers wat wij nu net in de regel 17. Daar zien we shamayim zonder het bepalend lidwoord hei. 18. Ha shamayim lokatuf. Ha shamaim. Dus de hemel is niet geschreven. Ela shamaim maar gewoon hemel. Zie je dat? Hoe belangrijk het is om dat soort dingen op te letten. Waar het staat met een lidwoord en zonder lidwoord. In onze taal, in gewone taal, denken we al aan, kijk, een taalkundige, wat de taalkundige ziet. Hij ziet, oké, okay, het is een bepaalde, is het niet bepaalde. Het is taalkundig. Maar het is natuurlijk, en het natuurlijk heeft ook diepe gronden, waarom is dat wel met een he, en waarom zonder he. Eigenlijk hey we hebben, hey, is het letter he. De letter he zelf. Kom voorop, voorra, voorra, voorop te staan. Eigenlijk, letter H kan betekenen wat weet? Wat is de letter H van de naam van de Hawaii? Dat kan Bina betekenen. duidelijk. dat kan ook Malgoed betekenen. Als dan de letter H voorop komt te staan. En een woord betekent een klie. Eigenlijk, een woord is een klie. Een bepaald geestelijk object. Dat bestaande uit Rostochsov, uit drie delen. Ja of nee? En als je dan daarop, boven, als je dan voor, vooraan laat, hij staan. Dat betekent ook wat. wat ja? huh? Precies, dat betekent ook dat wat de Schina voor jou loopt. Dat de goddelijke aanwezigheid voor jou loopt. En beschermt jou. En die Schina die loopt voor jou en die is verbonden met de heid. Dus alleen maar één letter heid is. Mal goed is verbonden met de, met de Bina. En dat is de bepaalde lidwoord. Het bepaalde lidwoord. Gewoon lidwoord. Wat is het nou? tafel of de tafel. Kan je niet... Uh, wat kan je dan... Right, right? Wat is er? Oké, okay, het is een bepaalde tafel. Het is een tafel gewoon. Maar hoe dat zit in de hele Zie je dat? Dat dit He. Waarom niet een andere letter? Waarom die letter hey? Geeft aan dat dit iets bepaalds is. En dat komt dus vooraf aan het woord te staan. Dat soort dingen, stap voor stap, leren we dat het. Bli, hei, haidi ja, negentien. Mipnei, shei, no, so vev, ala, ha, shamayim, amas. Ela, al, twintig, shamayim, amehudashim, Torah. Kijk nou wat, waar, waar zin speelt, het, waar het zins op zin speelt. Let op. Waarom staat het hier zonder de, zonder hij, zonder een bepaalde be, lidwoord van, uh, van bepaaldheid? Terwijl op een andere plaats, 66 in hetzelfde uh, werk van uh, Jesaja, staat het wel met, staat het zonder Zat het, het wel met de he? Ja, en hier staat het zonder bepaalde lid van de bepaalde, bepaalde lidwoord he. 18. Bli hei haïdia. Hij zegt zo. Maar shamayim, alleen hemel. En dan staat het na de punt. Zonder het hei haïdia. Zo heet het. Hei haïdia. Zo, so dat is een begrip. Zonder dat hij. Uh, Bepaalde letter H, dus een bepaalde, artikel bepaalde lidwoord. Mipnei, waarom is dat zo? eino Omdat het draait niet om de hemel zelf. Het draait niet om de hemel dat werkelijk op de hemel. Self. Het is niet de hemel, het gaat niet over de hemel. Als het zou gaan over de hemel, dan zou het zijn Hashamayim. Eigenlijk. Dan is het de hemel. Of de aarde. Waarom staat het hier niet? Staat het zonder Hij? Omdat, omdat Hij zegt: omdat het hier gaat niet over de hemel, daadwerkelijk over de hemel zelf. Ella, maar, aller als Shamayim, amu, maar. Het gaat over de hemel, die uh, vernieuwd wordt. Genasum in Torah. Die gemaakt wordt door de woorden van de Torah. Duidelijk, dat is heel anders. Dat is niet de hemel van dat, dat eenmaal geschapen was in in in in, bij de schepping van de wereld. Duidelijk. Dus wat het geschapen werd... Dat was eenmalig geschapen, natuurlijk wordt ook onderhouden, etcetera, wordt het, maar dat zijn heel nieuwe dingen die extra komen bij, dit, bij, bij, dit, bij wat er niet geweest was, eerst. Uh, 21. En daarom is dus de mens, die, die is de partner van, van de schepper in het scheppingsplan, want dat is nog niet geweest. Natuurlijk is alles is geweest in de in uh, potentie. Is alles, alles is gegeven in dat, in dat scheppingsplan en uitwerking. Maar het kwam nog niet tot uitvoering. Begrijp je dat? Het kwam nog niet uitvoering. Waarom niet? Et de hele bedoeling is dat wie gaat het... Uh, dat, de, dat de zielen gaan dat ervaren. De zielen moeten zich brengen tot... De wasdom, het wasdom, wasdom et cetera. En dat was nog niet. Dat was Adam, die had, uh, die had die dingen nog niet gehad. Ja, die had die bevattingen nog niet gehad. Waarom niet? Hij moest nog wachten tot de Shabbat zou komen. Dan zou dan hij ook de... De, de hoogste bevattingen ontvangen op Shabbat, want op Shabbat is dan de laatste dag, dan zou hij de klie malgoed kunnen ervaren. Duidelijk, hij had, het, de, hij had alleen zes dagen, op de zesde dag was hij geboren, dus hij had alleen zes dagen meegemaakt, als het ware, de bevatting van de zes dagen, maar de zevende dag, dus de malgoed zelf, de, echt de diepste klie van de malgoed, daar... Was, kwam niet, hij kwam er niet aan toe. Heel, dus daarom is het, uh, hij had het niet. Uh, alleen daarom is het nodig dat in elke generatie, dat of nou in, in generaties, dat die volmaakte rechtvaardigheid die komen, en die gaan dat werk karwei afmaken. Heel, maar op een nieuwe manier, wat Adam nog niet gekund. 21. 21. Ja, daarom staat dus geen eh, ha ha shemaim, maar gewoon Shamaim. 21. Eh, Pirush. Nou, nu hebben we de vertaling gehad. Nu gaat hij ons eh, toelichting geven op deze. 21. Pirush. Asiti lohtiv ela osse. 22. We hulen. Moreh. Baze. Sche lo. Litte hot. Bapirus. Akatuw. 23. De shamayim chadashim. We arets chadasha. mo. 24. Injan sheltikun davar. Anasa, we niet hadesh, pa'am, 25, achat, vadai. Ik weet niet wat zegt, ons, 21. Pirouch, de uitleg. Asiti, lochtif, ela osse. Het is niet geschreven, ik heb gemaakt. Ja, zoals we hebben dat geleerd in bovenaan, in de, in nu, in deze zoger, dat. In Jesaja 66. Dat hij zegt. Uh, ik heb de hemel, de hemel en nieuwe hemel en de nieuwe. Want ik heb de, he de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gemaakt. Dan staat het niet gemaakt. Maar wat staat het? Ik heb de nieuwe hemel en de nieuwe. Ik maak de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In de tegenwoordige tijd staat het. Wat betekent dat? Hij zegt. Dus, het is niet geschreven, ik heb gemaakt. Het Hashem zegt, ik heb het gemaakt. Maar het staat geschreven, o ik maak het. En ik maak het, en het is, uh, in het Hebreeuws is het is een deel, deelwoord. Ja, iedereen weet wat deelwoord is. Deelwoord van de tegenwoordige tijd. Ja? Onvoltooide deelwoord. Dat betekent... Ik ben makende, ja, ik makende, makende, dus, ja, ik ben het, aan het maken, dus makende, steeds maakt, wordt het, uh, steeds maak ik nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is, wel, hoe staat dat is dat geschreven, uh, 22, we goelen, enzovoort, dat vers verder gaat morebes dat leert dat, dat, dit vers leert shallola tot dat men men geen fout maakt of dat men geen men geen fout mag maken in de uitleg van dit vers wat staat geschreven 23 hij herhaalt het stukje de shamael dat, dat hemel de nieuw, nieuwe hemel en nieuwe aarde hoek, mooi in jan, dat dat zou dan betekenen alsof het iets gecorrigeerd wordt iets wordt ingesteld iets wordt gecorrigeerd uh, uh, dat het uh, gemaakt is, iets een correctie uitgevoerd wordt we niet gaan despaan maken en wordt één keer vernieuwd en genoeg we die en het is klaar Klaar is, Klaar is Kees. Dus dat, dat zou betekenen dat met één keer, dat dit één keer is het ingesteld, of één keer is het gecorrigeerd en is het genoeg. En dat is, en niet meer, Om dat, dat wij dat, dat daar geen fout maar op maken. Duidelijk. Dat is ook vaak, men spreekt ook van, van dit, ja, over de schepping, over de schepping van de wereld. Dat, oké, okay, al de schepper heeft we de wereld geschapen, dat, dat kunnen we aannemen. Maar het was één keertje, ja een keertje ooit, wat ge gebeurde in de geschiedenis, en klaar is kees. Ja. Precies, en precies hetzelfde is het aangaande de Torah. De Torah wordt elke dag ontvangen. Ja, de Torah, wanneer de Torah werd, daarom, dat akte, de akte, de akte, de akte, ja. de akte van het van het eh, Ontvangen van de Torah, toen de moschee en het volk ontving de Torah, heet het, hoe heet het? Matam Torah, het schenken van de Torah. Het was niet ontvangen, het was geschonken. Waarom is dat zo? So? Omdat de Torah wordt dagelijks, elke dag steeds ontvangen. Dat is ook wat hij ook zegt, dat is een continu een het continue, een continue proces, dat in de tegenwoordige tijd plaatsvindt. Dat was een keer gelanceerd, en het blijft, als, zoals we dat noemen, het, perpetuum mobile. Lopassie. Ja, lo blijft steeds doorlopen, proces van elke dag, wordt weer in de hemel en aarde uh, onderhouden en geschapen. Ja, onderhouden en nieuwe, nieuwe, opnieuw weer nieuwe dingen door nieuwe ontdekkingen in de Torah wordt steeds, extra komt het aan de hemel en aarde. Uh, 25. Die enochen elahem in jan, avodat. 26 tamit. kijk nou wat je ons zegt. Dus wij moeten daar geen fout maken, dat het, wij denken dat het eenmaal gebeurde, en dat is, is in de klare case. Nee, zegt hij. Die enogen, want het is niet zo, zegt hij. hem in jan, avodat tamit, maar dat is een kwestie van, de, van een uh, permanent werk, van, een, van het permanente werk, het werk voor altijd. 26. Ki hat sadikim. Schekwar 26. Ja? N Ki hat sadikim. Schekwar ni shlamu. Bezaharaila a. 27. Hem holchim ve osim. Tadir shamayim va arts Let Laat op ons wie dat doet. Kijk wat die zegt ons. Kijk wat die zegt ons. Want de rechtwaardigen. Die al klaar zijn. Of die al vol, volbracht hebben. Volmaakt. Vol, volbracht hebben. Volmaakt zijn, gewoor, zijn geworden. In. Zaharaila, in de hoge schittering. En de Zaharai Laa. Dat is datgene wat. Uh, Adam had, Adam was zo geboren geschapen met het, de hoge straling hoge Zahara Zahara is net al van Zogar komt het maar het is ho de hoge de hoge schittering, nou die rechtvaardigen die al klaar zijn daarmee die al klaar zijn om de correcties van die Adam eigenlijk die volbre volbrengen, volbrachten de correcties van Adam betekent dat zij, wat Adam had verstrooid, hadden zij weer, ja. Verstrooid betekent wat van Adam kwam naar de, naar de klipoot, naar de onreine krachten. Zij hebben dat omhoog gebracht, ze hebben dat gecorrigeerd. Hem, holgim, zij, die rechtvaardigen, die gaan door, zegt. die. We sim tadir, shamaim chadashim en maken... Permanent, steeds, ma steeds maken zij nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is, is dat zij verkeren dus in de tweede fase van de fase van de partnerschap met de schepper. Eigenlijk. Dus iemand, als iemand dan zegt tegen, uh, zoals wij eerst hadden gedacht, nee, nee, nog. we hadden eerst gedacht dat als, wij, als je klaar bent met mijn Gmartikun, ja, herinner je nog, als, als een mens klaar bent, is met zijn eigen correctie. Nou, wat moet ik hier doen? Ja, wat moet ik hier doen? Dan zegt men dan, oké, okay, als je niets te, te doen heeft, dan wordt de ziel weggenomen. Ja, dan heb je geen, geen, geen werk hier op aarde. Dan duidelijk, dat de ziel wordt weggenomen. Het is niet zo, zegt hij ziel. Interessant is... Over dat wegnemen van de ziel. Het wordt ook gezegd. Waarom dan. En ik begrijp je wat ik bedoel. Als iemand klaar is met zijn werk. Dan wat moet je dan hier verder. Dan, dan gaat hij dood. Bijvoorbeeld hier op aarde. En dan de ziel gaat. De ziel is klaar. De ziel hoeft niets te doen hier. Dan de ziel gaat terug. En zijn lichaam. Die gaat naar, een, naar de plaats. In de, in de graf. Ja, op die manier, normaal. Nou, zegt hij dat? Nee, zegt niet dat die hoog, die, die, die volmaakte rechtvaardigen die klaar zijn, die hebben hun eigen gmartikon. Wat betekent Gmartikoen? Dat is het de correctie van de zonde van Adam ten aanzien van die mens die de correctie doet. Ja, we kunnen alleen de zonde corrigeren van Adam ten aanzien... Ik kan alleen, de mens kan corrigeren alleen de zonde van Adam ten aanzien van zijn eigen ziel. Ja? Niemand kan corrigeren de zonde van Adam. Te, eh, eh, Jacob heeft ook gecorrigeerd de zonde van Adam. Eindelijk. Maar op zijn eigen, op zijn hoge niveau als tiferet van de zierenpien. Dus iedereen moet naar zijn eigen eh, soort ziel corrigeren de zonde van Adam. Nou, dat is dan de eerste fase, is daarmee afgerond. De eerste fase van de... Nou, dat is dan de correctie, daarom heet het, hoe heet het? Gmartikun, de uiteindelijke correctie, ja, de uiteindelijke correctie van een persoonlijke correctie. Maar het is nog niet klaar, duidelijk. Hij is dan klaar, de mens is klaar dan met de correctie van zijn ziel, de correctie. Maar de correctie is niet het doel van de schepping. Iedereen begrijpt? Er bestaat een correctie van de schepping. En bestaat ook het doel van de schepping. Ja of niet? De correctie van de schepping is de eerste fase van de mens. Eerst moeten we corrigeren, moeten we de dingen doen. En daarna komt de tweede fase. De tweede fase, dan werkt men aan het doel van de schepping. Oké? Uh, we kunnen ook zeggen dat de beide sluiten in, in aan de correctie van de wereld. Ja, de, de beide zijden, de correctie... ...van de correctie van de... Uh, ...de beide zijn deel aan de correctie van de, de wereld... ...ook het doel van de, de, van de schepping. Maar wat hij zegt ons nu... ...dat die, oh, die zielen die klaar zijn met hun werk... ...met de correctie van de zonde van Adam... ze gaan door om steeds de hemel en aarde... ...nieuwe hemel en aarde te doen, te maken... Dus door de nieuwe, euh, door de nieuwe bevattingen van de Torah, etc. Hoe komt het? Wat, hoe kunnen ze dat doen verder? Als iemand volledig klaar is, net zoals Adam, heeft alles gecorrigeerd. Dan, hm, dan wat, wat, wat heeft hij gecorrigeerd? heeft nu, nu. Welke Torah heeft die nieuw volbracht? Huh? Ja, van die Zera zoals we dat. Of wij noemen dat. We kunnen dat in het algemeen zeggen van de Bia, van bria, de brija, tera was ja. Deilig. En dan komt die nog tot de Torah van de Atsilut En in de Torah van de Acilout. Ook wij wat wij doen is op de Torah van dat silhouet. Maar zij gaan dan hoog in de Torah van dat silhouet. Zij gaan zoals hij ons liet zien, dat zij gaan naar de tot de eitiek Ja, dat is wat hun correctie is, dat is de eitok de eitiek jomen. En uh, daarmee gaan ze, dat is de bron van de bronnen en daarmee gaan ze de hemel en aarde. Um, Nieuwe hemel en aarde uh, maken. En dat is een zeer aanpin in ze dragen bij, nieuwe dingen dragen ze bij aan de zeer en aan de noekwa. Kijk, het gebeurt wel eens zo, in de, ook in de Torah wordt ge gezegd, dat iemand, ook Moshe heeft gevraagd, de schepper, vragen gesteld over, diepe vragen gesteld over, aan de schepper, over zijn besturingssysteem. Want Moshe kon het ook niet begrijpen. Eigenlijk. En hij vroeg hem, vroeg hem ook dat, uh, ook in Midrash wordt verteld, en hij vroeg hem, hoe kan dat dat, een kind, die dat eigenlijk nog niet gezondigd had, nog geen kans gezien om te zondigen, dat een kind wordt, euh, als het, die gaat dood, hier op aarde. Hij heeft toch niet gezonden. Of bestaat ook zoiets, dat iemand dan komt tot een zeer hoge positie, zeer hoog geestelijk niveau. En dan wordt die weggenomen hier van, van de aarde. Dus die gaat dood, hier op aarde. En waarom dan? hij kon toch nog lekker doorgaan, hij kon toch nog de tweede, ja, aan de tweede fase werken, en nog meer, en, kon, en geweldige dingen doen, waarom? Maar, het is natuurlijk menselijk, zo so zien we dat, maar de schepper ziet precies, de ziel van de mens is onthuld aan de schepper, hij ziet precies wat het wa was, wat het, wat het in de wortel was, wat gevolg zal zijn, en wat is het eindpunt, eindstation van die, van die mens, hoe, ze, hoe hij zou dan hier op aarde verder gaan, en dan, wat doet hij dan als hem dan, hij doet een geweldige barmhartigheid, acte van barmhartigheid aan die mens, hij ziet bijvoorbeeld dat de mens op een bepaalde fase van zijn leven hier, werk hier op aarde, die bereikt een zeer hoog, op een goed niveau, goed niveau. Hij is rechtvaardig. Ja, hij is tzadik, hij is rechtvaardig. En dan opeens, die, men, die mens gaat dood. Wat betekent dat? Dat kan wel betekenen dat de schepper ziet. Dat zou, zou hij nog langer hier blijven, zou hij dan zijn wegen, zijn wegen verdraaien. Duidelijk. Ha, zou hij verder gaan hier in het leven? Zou hij, zou hij de Schepper zien dat hij zou daarmee, nou is hij zo bijvoorbeeld uh, zelfgenoegzaam worden. Duidelijk. Hij is toch zo bekend. Hij heeft 30 boeken geschreven. Duidelijk. Iedereen applaudeert hier, deze mens. Hij was wel eens goed. Ik ken ook iemand zo. Die was wel eens, die tra, probeerde wel iets, iets te doen met de Kabbalah, Ik vond het uh, geweldig. Van die persoon. Maar daarna komen die boeken schrijven, et cetera. Allerlei, uh, hoe zeg je dat, uh, congressen, et cetera, et cetera, duidelijk. En zo so ziet de schepper, ik zeg niet over deze persoon, ik bedoel ik absolu absoluut niet. Maar dan de schepper ziet bijvoorbeeld dat iemand gaat verkwisten zijn tijd en ook nog slecht gaat doen. Die gaat bijvoorbeeld iets anders doen of de, richti de richting van ver van de schepper, van de, ver van de heiligdom. Eindelijk. Maar zijn negen wegen. Dan. Wat gaat gebeuren dan? En opeens die mens... De schepper helpt hem. Dus hij, maakt hem, hij gaat, laat hem doodgaan. eigenlijk Daarmee dan die mens gaat dood. En dan geweldig is. Bleef die een bleef die, uh, goederik. Bleef die een rechtvaardige. Want zou hij hem laten leven. Dan zou hij dan een grote superprofessor worden. Of weet ik wat. Maar we bedoel... Maar hij zou geweldig zijn ten aanzien van de anderen van de mensheid. En misschien Nobel de Nobelprijswinnaar zal worden. Maar ten aanzien van zijn eigen ziel zou dat afgaan zijn. Duidelijk. Daarom als de schepper dan op dat moment helpt de mens. En haalt hem weg van, de, van dit leven. Duidelijk. Dan zou alleen maar de vooruitgang zijn van zijn ziel. Want de mens niet bestendig is. Onthoud het erg goed. Het is, waarom is het niet bestendig? We hebben geleerd dat mijn limbe docha wil bestaat in principe dat men kan alleen vooruit gaan in het geestelijke en niet achteruit gaan, dat klopt. Alleen maar vooruit gaan. Maar vooruitgang kan zijn gestaag, dus vooruitgang waarbij de mens zelf bijdraagt, aan zijn eigen vooruitgang dat hij steeds omhoog gaat, geestelijk. Maar het kan zijn dat de mens uh, gaat dingen doen, waardoor hij, als het ware, naar beneden doet, qua zijn handelingen. Ja, hij doet misschien denkt dat hij goed doet, maar die gaat naar beneden, schijnbaar naar beneden. Wat gaat het gebeuren dan? Dan krijgt hij dan klappen van de schweep, natuurlijk, et cetera, maar dat uiteindelijk zal het wel leiden aan zijn vooruitgang. Dus nu schijnt het wel dat hij misschien doet niet zo goed, en dat is wel zo, inderdaad, zo. Maar, maar ook dat is een deel van vooruitgang, wordt gezien op een lange termijn, zal die ook daardoor, na veel leiden te hebben ge, geleden, geleden, geleden, zal die toch vooruitgaan. Dus het is altijd natuurlijk vooruitgang in, in het geestelijke, kunnen we alleen maar vooruitgaan, het is geen afgaan. Dus ook als een mens naar beneden doondert, do in zijn geestelijke, het is alleen jammer van tijd en jammer van maar het is wel zo. Maak een pauze.